Coalitiepartner PvdA tegen dat voorstel stemde ontstond de breidweer volgens schema. Het was sinds gisterochtend verstoord door brand in een schakelkast. De brandweer vond een overleden koperdief die was geëlektrocuteerd. De reparatie van de schakelkast was eerder klaar dan verwacht. Het weer bewolkt met een stevige zuidwestenwind en in het noorden kans op een bui. Later in het midden en zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 16 graden in Noord-Holland en 21 in Limburg. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A27 Almere-Breda tussen Everdingen en Gorkum. En op de A28 Utrecht-Zwolle, daar staan ze tussen de knopen Rijnzweert en Hoevelaken. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, I you can't just say you see. are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 Zie er. in the fiction z f, -M. C -F -M.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 Lo sai che non è facile trovare le parole Trovare la porta giù sta Uscire da un dolore Lo sai che umana Ci si chiede ma perché È capitato questo proprio a ZANG EN So che dove sei, non hai bisogno più di me Ma sono io che adesso cerco te En dan nog Varsel Would I go without your love?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 dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. In Barcelona is het winnen van de Champions League uitgedraaid op ernstige rellen. Zo'n 50.000 fans gingen na de 3-1 winst tegen Manchester United de straat op. Een aantal van hen gooide onder meer met flessen en ging op de vuist met de politie. Daarbij zijn zeker 89 gewonden gevallen. Onder hen ook 18 agenten. Pas na twee uur vechten werd het weer wat rustiger. De wedstrijd was ook de laatste voor de 40-jarige Nederlandse keeper Edwin van der Sar. Die met Manchester dus verloor. Het dodental als gevolg van de verwoestende tornado in de Amerikaanse stad Joplin in de staat Missouri is opgelopen tot 142. Er zijn nog 105 vermisten. Het is vandaag precies een week geleden dat ongeveer een derde van de stad werd weggevaagd. De gouverneur van Missouri heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van rouw. President Obama brengt vandaag een bezoek aan Joplin.